Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het OM bekijkt of er op de Pegida-manifestatie gisteren in Utrecht strafbare uitspraken zijn gedaan. Een van de spreeksters had het over massieve inteelt onder moslims en zei dat ze moslims haat vanwege hun ideologie. Het OM bekijkt nu of die uitspraken vallen onder discriminatie of belediging. De computerketens van Dixons, iCenter en Mycom blijven bestaan. Het moederbedrijf van de ketens werd vorige week failliet verklaard... maar er komt een doorstart. Ongeveer de helft van de winkels wordt overgenomen... door de eigenaar van een andere winkelketen, de Phone House. Meer dan 70 winkels blijven definitief dicht. Een arrestatieteam heeft Mohammed G. uit Maastricht opnieuw aangehouden... omdat hij van plan was naar Syrië of Irak te reizen. De man van 26 wilde meedoen aan de gewapende strijd van de islamitische staat. Ook probeerde hij een vals paspoort in handen te krijgen... zegt het landelijk pakket. Het wordt voor gemeenten makkelijker om criminelen en mensen die overlast veroorzaken uit probleemwijken te weren. Ze mogen woningzoekenden vragen om een verklaring omtrent gedrag en screenen op basis van politiegegevens. De ministerraad heeft ja gezegd tegen een wetsvoorstel daarover van minister Blok. In Frankrijk zijn vier mannen opgepakt in verband met de mishandeling van leidinggevenden van Air France vorige week. Toen maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat er 2900 banen verdwijnen. Boze medewerkers belaagden erop bestuurders... en rukten kleding van het lijf van de leidinggevende. Een biologische pleister van gekweekte eigen huidcellen... verbetert de genezing van brandwonden en leidt tot minder littekens. Bovendien zijn bij zo'n pleister geen afstotingsreacties... blijkt uit onderzoek van het Centrum en brandwondencentra. Met behulp van gezonde huidcellen worden nieuwe cellen gemaakt... die worden gebruikt voor die biologische pleister... Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. En het wordt ongeveer 10 graden vandaag. Dit was DFM, de DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hocka van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat door bergingswerkzaamheden 7 kilometer tussen Voorthuis en Kloopend Hoevenlaken. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We met, met nu. ZFM luncht. Ah, ja. Kinderen. Zo liggen ze nog in de wieg. En zo lopen ze al bij het jak. En voordat het zover is, heb je er nog wel heel wat mee te stellen. Dat kind van ons bijvoorbeeld helde veel. Of veel. Het huilde altijd. Het huilde altijd. En of je nu zo schudde... of zo schudde... een keer rond het hoofd. Ze bleef huilen. Mijn vrouw zei, je moet eens een beetje praten met een kind. Mijn moeder zei dat trouwens ook. Je moet een beetje praten met een kind. Heb ik gedaan. Ik heb met haar gepraat. Ik ben naar het wiegje gegaan. En ik heb gezegd... Ah, je hoeft verdomme de bek niet hout te houden allemaal appel neegelt. Hielp niks. Nee, ze mevrouw toen, je moet ook andere dingen vertellen. Verhaaltjes of sprookjes of zo. Klein duimpje. Woon aan de rand van een groot bos. Wee. Hielp niks. En nee, mevrouw toen, het gaat er bij kinderen nog niet eens zozeer om wat je zegt, maar de toon waarop is heel belangrijk. <tie> klein Duimpje. B. <We? tie> woonde aan de rand van een groot bos. Klein Duimpje was niet groot. Nee, het was een klein mannetje. Het was een. Reusachtig klein mannetje. Hij was niet groter dan zijn eigen duim. Nu moet ik er wel bij zeggen dat hij een behoorlijk grote duim had. Op zekere dag liep klein duimpje op weg naar zijn lieve grootmoeder door het grote bos. Om niet te verdwalen, had zijn stiefmoeder hem Afrikanenzaad meegegeven. Afrikanenzaad. Dat is niet racistisch bedoeld. Met Afrikanenzaad bedoel ik gewoon die kleine zwarte korreltjes... waarvan die leuke gekleurde boekjes uit voorkomen. Al wandelend strooide Klein Duimpje het Afrikanenzaad achter zich... zodat hij straks de weg naar huis weer terug zou kunnen vinden. Hij was toch een heel ent naar oma... Oma woonde helemaal bij het sprookjeskasteel. Klein duimpje liep maar en hij liep maar. Tot hij kwam bij één grote kale vlakte. Waar het midden op een bordje stond met: Er was eens een kasteel. <lacht> Daar was hij bij het huisje van oma aangekomen. Klein hield van oma. En enthousiast groette hij het oude wijf. <lacht> Dag, oude wijf. Dag, klein Door de kou haar klein duimpje een fikse snattebel aan haar neus houdt. En hij had geen zakdoek bij zich. Dan oma maar een knuffel geven. Hij hield immers van oma. Oma, blijf u maar lekker liggen, dan maak ik een lekker kopje koffie voor u. Hoe wilt u de koffie hebben? Ik wil niet racistisch zijn, zeg oma, maar ik heb het maar liefst zwaar. Oh, Oma, wat heeft u een grote oor? En oma, wat heeft u een grote mond? En oma, wat heeft u een dikke reet? Ja, klein duimpje. Zet nou die koffie maar in, hè? Om klokslag 5 voor 11 nam Klein Duimpje weer afscheid. Ik vond het ook heel eigenaardig, klokslag 5 voor 11. Maar ik weet zeker dat het klokslag 5 voor elf was. Want oma zei nog: Klein duimpje, kun je de volgende keer die klokken voor me nakijken? Natuurlijk, oma. Want er zat een groot hartje in dat kleine duimpje. <lacht> Zul je voorzichtig zijn onderweg? Vroeg oma nog. Je stiefmoeder maakt zich al zo gewoon ongerust. En de vorige keer had je je kleine zusje bij je. En die is door de grote boze wolf in twee stukken gebeten. Klein duimpje zei Adrem. Grappig als die was dat ze toch al een half zusje was. <lacht> Vrolijk lachend namen ze afscheid. Wandelend door het grote bos dacht, klein duimpje... ...waar is nu al dat Afrikanenzaad gebleven? In het hele bos zag hij niet één zaadje meer. Wel bloeden er overal Afrikanen. Hij zag door de Afrikanen het bos niet meer. Ook dit is niet racistisch bedoeld. Klein duimpje liep maar en hij liep maar. En zo verdwaalde hij. Ja. Hij wilde nog wel de weg vragen, maar waar hij was aangeland... ...praten de mensen allemaal Frans. Hij was in Frankrijk. Is ook waar. En van een vreemde had hij geen verstand. Het enige Frans dat hij een duimpje kende was... pain, Du duboursin. Zodat hij van de ene kruidenier naar de andere werd gestuurd. Tuurloos liep Petit Poucet met zijn duimstok door zijn vriend. Hij moest zien uit te vissen welke kant hij uit moest. Oh. Zitten de lenzen er nog in? Richting Duitsland. In werd het donker. En Klein Duimpje zag allemaal enge schaduwen in de bos. En die hoorden allemaal vreemde geluiden die hij niet helemaal thuis kon brengen. Want hij was verhaald. Klein Duimpje werd bang. Vreselijk bang. Hij begon te huilen. Vreselijk te huilen. Op dat moment is ons kind stil. Maar ja, toen had ik Klein Duimpje aan het huilen. you mm -hmm. De, de Miami Sound Machine. Doei, weet jij wat er allemaal gebeurd is hier het afgelopen weekend? We kunnen jou ook nou, niet ik, bereiken. Nee, nee, nee, ik krijg hem niet te pakken. Ik, ik weet wel een paar dingetjes hoor, die gebeurd zijn het afgelopen weekend aan evenementen. Ja. Mm -hmm. uh, we hadden uh, zaterdag uh, om 11 uur um, de veteranenbijeenkomst... Uh, veteranenbijeenkomst, oké. Okay. Ja, veteranenbijeenkomst in de haven van Zandvoort. Ik ben er weliswaar niet bij geweest, maar uh, de, de, toen werden ze gehuldigd door de burgemeester. En um, als verrassing kreeg ook uh, de, de echtgenoten van een van de veteranen, <coughs> sorry, een, uh, een huldiging van iets, ik weet niet meer precies wat, uit het hoofd, maar omdat zij. Uh, altijd foto's maakt die in het nieuws komen. en uh, Ik denk tenminste dat het er eerder daarvan was. Dus dat hebben we gehad. Tegelijkertijd hadden we een ander leuk evenement op het strand. Um, daar kwamen 32 Friese paarden. Mm -hmm. Die vertrokken vanuit Manege de Baarshoeven in Zandvoort Noord. Uh, met z'n allen voor een gezamenlijke tocht over het strand. En die hebben dus, uh, zeg maar rond de klok van half twaalf zal het dan geweest zijn, een uh, fotomoment gehouden voor uh, de Rotonde bij het Badhuisplein. Ja. Uh, en daarna zijn ze gegaan naar Langevelde Slag. Dat, dat evenement is vorig jaar voor het eerst georganiseerd. En dat was toen zo'n succes en iedereen was zo enthousiast dat, uh, dat ze het dit jaar weer hebben georganiseerd. Werd geprologeerd. Oké. Okay. <kwijden> Uh, dan was er natuurlijk uh, een, een gigantisch groot feest... Uh, bij het Wapen van Zandvoort. Ja, ja, ja. <laughs> Wapen van Zandvoort bestond 10 oktober, 125 jaar. Ja. En uh, uh, naar ik heb vernomen, ook daar ben ik niet naartoe geweest... Helaas, helaas. Ik zag er niet uit. Ik had net mijn kies laten trekken en ik had een hele dikke poffert... en ik voelde me niet zo lekker. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat ik niet gegaan ben. Was het een ontstoken kies ook? Of? Bleek, ja. ja. Dat bleek, ja. ja. Maar in ieder geval... Uh, uh, er waren drie tenten opgezet. Uh, er waren podia. Er waren optredens van uh, Michael Knubbe. Die ook uh, van het Americana Festival, dat 30 oktober is. Die trad daarop. Ja. Uh, uh, Marsh, nee, uh, Mark Meijer Ja, Mark Meijer heet hij Een, uh, een uh, zanger Die kan heel goed die liedjes van Elvis Presley zingen Dat okay. is echt prachtig Hij is hier een keer in de studio ook geweest Met Zandvoort draai Door Hebben we er allemaal van mogen genieten ook ja. uh, Wie waren er, er nog meer? Een, oh ja, Papa Luigi Echt een Elvis imitator of, of heeft hij toevallig een beetje stemmen die erop Nou, net zoals jouw Sven bijvoorbeeld heel mooi die liedjes van Michael Bublé kan zingen. Ja. Hè? Ja, en nog vele ja. anderen, dat heeft die Mark ook. Maar echt dat, als je als Sven dat zingt, dan word je echt, echt, ja, dan voel je gewoon hetzelfde als wat bij Michael Bublé. En dat heeft hij dus met Elvis. Nou, okay. Hij weet dat ja. zo te vertalen dat hij dat echt hetzelfde effect oproept als Elvis Presley zelf. Ja. ja. Um, maar hij zingt ook nog heel veel, heel veel andere liedjes. Uh, Papa Luigi heeft erop getreden. En uh, het, het werd dan afgesloten met een dolle boel... met een band die De Dijk heet. Ja. En, uh, maar dan met een korte ei. Mm -hmm. maar waar waar zit dat het wapen van... Dat, dat, uh, dat zit op het Gasthuisplein... waar ook de te worden gehouden. Oké. Okay. Ja, ja. daar heb je zo'n heel ouderwets kroegje nog. Na, ja, naast naast waar vroeger de studio zat. Ja, is het nog uh, rechts van als uh, je rechts van het uh, stadhuis uh, gaat? Rechts van het stadhuis gaat. Als je voor het stadhuis staat en dan rechts zo die, de straat in. Ja. ja okay. dan Kom je op het Gasthuisplein. Ja. Dan heen. kom je op het Gasthuisplein. Waar ja. ook de uh, entree is van het Cirkus Santpoort ja, van de bioscoop. Het het, ja, ja. ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is dus 125 ja. jaar oud. Dat hebben ze afgelopen zaterdag gevierd. Nou ja, voor de rest was er uh, ja, heel veel te doen uh, ja, voor het strand. Hè. Dat loopt allemaal een beetje af. En uh, het strandseizoen gaat, uh, gaat uh, natuurlijk ophouden. Zijn er nou een hoop paviljoens die echt gesloopt worden? Of zijn de meesten, hebben de meesten een permanente... Nee, er zijn uh, maar een paar, resten, een paar uh, strandpaviljoens die het jaar rond zijn. Ja. Dat is strandtint 18, 5. En er is er nog ergens één. Bijvoorbeeld ja. uh, Ries maar ze moeten, Ries is dus uh, wel een stukje uh, verderop. Maar... Uh, Ries is gewoon een, een stenen gebouw. Oh ja, ja en, uh, Maar ja, alles moet gewoon zwinters de lood zien. Mm -hmm. ja wordt allemaal uh, afgebroken en uh, weer geplaatst uh, zo, uh, per 1 februari. Ja, want als je op een moment moment nou als, als uh, houder van zo'n strandpaviljoen... Ja. de wens hebt om zo'n... Uh, ja, rond. Ja, dat, dat moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Misschien. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar je ja. kunt daar wel, je kunt, als je aan die voorwaarden wil voldoen... je hebt daar de middelen voor... Dan, dan krijg je wel vergunning voor zo'n stelpovijloon. Nou, die zijn, er zijn vergunningen voor uitgegeven. Ja, ja. Alleen weet ik niet uh, of, of het nog in het toekomstplan ligt om er nog eens eentje op te starten. Ja. Want dat schijnt wel een heel gedoe te zijn. hè, Omdat je ook natuurlijk tegen, de, tegen het uh, Hoogeemraadschap aanloopt. Oh, ja. En die, uh, die moet natuurlijk die. Uh, die doet dan die dijkbewaking. Ja, allerlei instanties die zich uh, ermee bemoeien. <coughs> ja, zeker. Ja. En niet ja. in de laatste plaats de verzekeringen. Okay. Dat was vroeger altijd het grote euvel. Want vroeger wilden wilde strandpachters al graag het hele jaar blijven staan. Want het is natuurlijk een immens karwei om de hele boel elk jaar uh, te op te breken, zetten. en, weer en daarna weer af te breken. En, ja. weer, uh, ja. en, en dan moet het allemaal uh, in de loods moet het allemaal weer opgeknapt worden en, en zo. En uh, voor het nieuwe seizoen. Uh, dus ja, iedereen wilde dat wel graag, maar dat mocht niet. Hmm. En, en verzekeringstechnisch, ja, dan werd je niet meer gedekt ook. Want het was natuurlijk, uh, we hebben vaak hier stormen dat de zee heel hoog komt... Ja. En, en dat je hele negotie weg is. Nou, ben jij, uh, uh, jij verblijft hier in Zandvoort. Je komt waarschijnlijk regelmatig op, op het strand of bij het strand. Ja. Uh, is het nou zo, uh, want dat heb ik me wel eens afgevraagd... dat het te merken is dat de zeespiegel stijgt? Uh, ik heb altijd, uh, als ik zo uh, hier ga, uh, nee. dan, dan, dan denk ik van nou ja, nee, dus er, wordt, er wordt zo mee... Het is mee... gebakken lucht, joh. Ja, is dat zo? Ik, Ja, ik, ik weet het niet of het nou wel zo erg is als dat ze ons willen doen laten geloven. Volgens mij is, is hier niet veel van te merken en je gaat wel veranderingen krijgen door die windmolens die geplaatst worden. Hoe is het daarmee? Ja? Ja. Ja. Ja. ja, daar ben ik eigenlijk ook benieuwd naar. Ik zat me dat ook van de week af te vragen. Omdat ze toch van plan waren om in de herfstvakantie die paal te verzetten naar Katwijk. Ja. Is dat nog gebeurd? En, nou, dan? dat weet ik dus eigenlijk niet. Daar zat ik het weekend aan te denken. Omdat ja. ik rees zo langs de, langs de boulevard. En toen dacht ik van, goh, zou dat eigenlijk nog doorgaan? Ik, ik zal Albert, Albert Korper eens bellen. Of ja. uh, uh, Esther Jansen he, heet ze, geloof ik. Die weten dat wel. Die weten wel. Ik zal het eens. Uh, dan laat ik het je weten. Nou, al met al door je. Maar goed, ja, wat er verder allemaal gebeurt is in het weekend, weet ik eigenlijk nou, niet. Nou, maar zo we, goed. Zijn, we, zijn al, <coughs> we zijn al behoorlijk geïnformeerd. Uh, dankzij Dolly Tempirik, mijn uh, sidekick op de maandag. En. Uh, ik werk nog één stukje muziek, want daar komt het nieuws erover in. Uh, ja, heel dus nou, snel gaat God, Heel snel, ja. We gaan uh, iets draaien ja. voor de Duitse toeristen... die nog achtergebleven zijn in het dorp. Uh, iets van de Olsen Brothers. Ze hebben hem ook in het Engels gezongen. Ik meen dat ze er zelfs het songfestival mee gewonnen hebben. Uh, Waarom Nur die Liebe zählt? Oftewel... Uh, uh, enkel en alleen de liefde telt. Ja, precies. Daar komt-ie. <lacht>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 Hey, lieber Allein sollst du heute bei mir sein, du ganz allein Ram und Seid vergehen, es gibt viel zu sehen und ich fühle mich glücklich Ich halt deine Hand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 Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, een update van het uh, nieuws van het afgelopen weekend... vrijdag een beetje en van vandaag. GGZ in geest zou ernstig hebben gefaald... in de begeleiding van een 35-jarige heemstedenaar. Volledig psychotisch dode die kort na ontslag uit de instelling zijn moeder... De zware, die zware kritiek werd maandag geuit tijdens het proces... tegen de verdachten die het Openbaar Ministerie, TBS... en gedwongen behandeling hoorde eisen. Ook de advocaat van de verdachte gaat met die maatregel akkoord. Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaat... beschouwen de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Bij de behandelaars was bekend dat hij therapieontrouw was... en makkelijk in oud gedrag zou vervallen... En uh, terwijl hij uh, weer naar huis mocht... werd hij een maand later uh, geconfronteerd met zijn moeder... die hij doodde in haar woning aan de Heemstedse Ipelaan. Vlak voordat dat gebeurde... nam de moeder nog contact op met de behandelaars van haar zoon... omdat ze zich grote zorgen over hem maakte. Ambulances rukken vandaag op maandag en woensdag tussen 12 en 4 in verschillende regio's alleen voor spoedgevallen uit. Al het geplande vervoer vervalt als gevolg van een staking... die vakbond FNV Zorg en Welzijn zondag heeft aangekondigd. Afgelopen woensdag werd al net zo'n actie gehouden... maar dat heeft nog niet geleid tot een nieuw CAO-akkoord. En daarom gaan de vakbonden op herhaling. Ambulancemedewerkers zitten al tien maanden zonder CAO... Zij willen onder meer koopkrachtverbetering en betere arbeidsomstandigheden. In de regio's Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Noordoost-Gelderland en Gelderland-Zuid... worden komende week op beide dagen gestaakt. In Zuid-Holland-Zuid en Flevoland gebeurt dat alleen op de woensdag. Ik heb het er net al even over gehad, en nu wat uitgebreider... want aan het Leidseplein in Haarlem zijn zondagmiddag vier woningen ontruimd. De gemeente zou eerder deze week een muur hebben gesloopt... waardoor de constructie instabiel is geworden. Er is een grote scheur ontstaan. Een aannemer zal een spoedreparatie uitvoeren en de woning stutten. Rond half twee is besloten dat twee woningen ontruimd blijven... De bewoners moeten voor zondagavond vervangen de slaapplaatsen regelen. De bewoners van de andere twee woningen mochten weer terug naar hun woning. Maandag wordt opnieuw beoordeeld of de woningen weer bewoond kunnen worden. De bewoners hebben enkele dagen in de onveilige situatie verkeerd. En het incident trok bekijks onder toegesnelde buurtbewoners. Een jonge man is zaterdagavond aangereden op de westelijke randweg in Haarlem. Rond half twaalf stak hij met een groepje over van de zeilweg in Overveen... richting het centrum van Haarlem. Een automobilist zag de fietser over het hoofd en reed hem aan. Na de aanrijding stopte de automobilist midden op de kruising... maar deze reed vervolgens door. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse... en na controle en behandeling hoefde de man niet mee naar het ziekenhuis... De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen... en mogelijk wordt de automobilist aan de hand van getuigenverklaringen... later geïdentificeerd. Een oudere vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt... bij een zware aanrijding in Overveen. Rond kwart over één ging het mis... toen de auto vanuit Duinlustenweg de Benveldseweg opreed... en tegen een andere auto aanbotste. De schade aan beide voertuigen is groot... De oudere bestuurster is door een ambulancebroeder nagekeken... waarna een ambulance werd opgeroepen om haar naar het ziekenhuis te brengen. Op drie avonden, 13, 14 en 15 oktober... gaan de Zandvoortse raadsleden praten over de voornemens voor 2016... en de besteding van het geld. U mag daarbij inspreken... De vergaderingen beginnen steeds om 8 uur s avonds in het Raadhuis. En tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het opnieuw, net als gisteren, prachtig weer met volop zon. Soms drijft er wel wat sluierbevolking. Bewolken, ga ik weer met mijn bevolking. Het is toch wat... Ik dacht ja, dat ik daar nou wel eens vanaf was. Een beetje sluierbevolking. Ja. Het ja. is gewoon, uh, de is allemaal moslima's, he? sluierbevolking. Erg, hè? Ja. Krijg je met al die invloedelingen. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ja. Goed, we gaan uh, Ik ga de tweede Jaspers, zien weer de Jasper zei ook een nieuw programma, hè? Ja? ja, Boerka zoekt vrouw zeker, ja, of niet? Ja, ja, ja. ja. Nee, boer, boerzoekkaas. Boerzoekka. <laughs> Och, jeetje, ja. Goed, ik, ik begin gewoon weer even opnieuw. Vandaag is het opnieuw net als gisteren. Prachtig weer met volop zon. Soms draai. <lacht> Dan gaat het allemaal niet? Ja, gaat, gaat het wel goed door, jongen? Nee, hoor. Nee, ik ben ook mijn leesbril kwijt. Hè? Oh, maar goed, soms drijft er wel wat sluierbewolking over de regio. En gaat de zon wellicht wat schuil. Maar het blijft droog. De wind waait uit het oosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 8 en de 10 graden. En in combinatie met die toch wel stevige wind zal het weer behoorlijk frisjes aanvoelen. Vanavond en de komende nacht is het helder met soms wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een toenemende noordoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 4. Morgen schijnt de zon ook weer geregeld, maar er trekken ook wat wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee een krachtige noordoostenwind, kracht 4 tot 6. De temperatuur ligt opnieuw rond de 9 graden en vanwege de wind zal het wederom kouder aanvoelen. Tot zover het uh, ah, regionale weer bericht volgens Rico Schreuder. Het liedje van de Zuid kijk op Sierven Zandvoort Telkens weer haal ik me in mijn hoofd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 Oude as, telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn staan, om wat is geweest. Maar telkens weer, denk ik, er komt er een waar ik alleen. De voor altijd telkens weer. Ik alleen voorlees mijn hart aangeef bij wie ik vind, dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Krachtig liedje. Komt volgens mij uit de rode scene. Hè? Oh, hou op alsjeblieft. Ja, dat komt het uit, ja. Ja, hè? Ja. Die heb ik één keer gekeken, die film. Die ga ik nooit meer kijken. Want? Och, ik heb zo zitten huilen. Oh, was het zo'n... Uh... Och, man, wat een drama. Oh, jee. Oh. Ja. Uh, dit, nou, maar ik heb, ik heb dit liedje aangevraagd. Omdat het, het weekend zaten we met de familie bij elkaar. En toen ging het over dit liedje. Ik weet niet meer waarom. Uh -huh. En toen hoorde ik dus dat mijn schoonzusje altijd aan mij moet denken... als ze dit nummer hoort. Hij <laughs> ik, ik zo schattig. Ja. Ik denk, nou, dan gaan we die even vandaag draaien. Ja, want, dus... en, en, en, en, ik, ik haal even twee dingen door elkaar. Want zij, ja. z, uh, Albert, die, ze speelde ook uh, zo'n zo televisieserie. Hoe, hoe heet dat ook weer? Uh, ja. Het Meisje met de Blauwe Hoed. Nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Uh. Uh, uh, ja, uh, uh, Marleen Spaargaren was ja, Spaargaren ja. ja, Maar Hoe heet die serie ook weer? Ja, dat, volgens mij het Meisje met de Blauwe nee. Hoed. Nee, uh, was dat niet... Hoor um... nou, help eens even. Ja, nou... Uh, luisteraars, uh, we, we zetten een, kleine een uh, prijs... De kleine, oh, kleine, kleine waarheid. Waar waar waar ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, luisteraars, een met een waarheid als een koe was dat namelijk. <laughs> dat wil ik al, bij die speelt in de kleine waarheid. En ik haal dit liedje met, met rode wel eens door elkaar... want dan denk ja. ik denk dat het uit de kleine waarheid komt. Maar nee, dat is niet nee, de waarheid. Nee, dat nee, is niet de nee. Waarheid. Het komt uit die film. Het komt ja. uit die film. Maar een mooi ja. liedje. En uh, waarom koos je het? Ja, dat zeg ik net. Oh, ben ik net het vertellen, dat mijn schoonzus uh, altijd aan mij moet denken ja, als oh, ze dat ja. nummer hoort. Dat Drie... vertelde ze het afgelopen weekend en ja. vond ik zo schattig, denk, nou, dan ga ik voor mijn schoonzus dit nummer draaien. Ja, er is toch wat mis met mijn korte termijngeheugen. Ik dat merk het juist. Je had wel even met diefoon meegebogen naar de dokter. Maar één de, van <laughs> ja. deze nachten, als ik nou eens goed geslapen heb, dan kom ja? ik daar wel overheen. One of these wel. nights. <laughs> Op verzoek van Orno, hè, Orno toch? Ja, heerlijk. Ja, je eagles. bent fan van de Eagles. Ja. Ja. ja, ik ook hoor. Geweldig. Met uh, One of These Nights. Nou, ik hoor zojuist uh, van. Uh, uh, Orno Hulshoff dat uh, Phil Linnet. dat hij al lang niet meer leeft. Dat wist ik helemaal niet. Maar... Ja, staat hier uh, in ieder geval uh, Wikipedia. Uh, wel... Philip Paris Linnet, West uh, Broomwich, Engeland. geboren 1949 en Salisbury, uh, 4 januari 1986. Was muzikus, zanger, tekstwriter, uh, componist. en eerst bekend als medeoprichter, frontman. Van de eerste rockband Thin Lizzy. Oké, okay. zegt het jou iets, Lolly? Uh... Helemaal niks. Hè? Helemaal niks. Nee. <laughs> <laughs> en ze gewoon verder waar ze mee bezig <laughs> waar mee waren. Nou, ik ga het nummer laten horen en Vind was wel leuk. Van Garden. I remember only too well.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 Album is van 19. 1982. Kijk, uh, zijn eerste soloalbum so solo in Soho. Solo in Soho. Ja, met daarop uh, dat uh, nummer. Uh... Er staat maar ook iets bij van het nummer van Last Night in Soho. Oh, dat was Davy Dozy Biggie Miggins. And... <laughs> oh die. je ja. ja. het nummer? But ja. last night in Soho, oh. I let my love. Ja, oh, oh. Oh, oh. ja, ja, ja, ja, ja. Verkeerd op mijn fiets gaan zitten. Ja. Baby, I love you. Duidelijk. Baby, I love you. Dat zeg ik niet tegen jou, dat zeg ik tegen, tegen Dominique natuurlijk. Het Spijt me om al uit te breken. Annie Kim. Ah. Have I ever told We're De laatste dagen, als ik zo langs de Zandvoortselaan rijden en ik kijk zo de duinen in... Dan, ik, vroeger zag ik daar het stik dat het vanuit het dam herkte. Maar nu is dat al een stuk minder. Althans, voor mijn gevoel... is, is het afschieten van die beesten al begonnen, Dolly, weet je dat? Ik heb geen idee, maar het is natuurlijk bronstijd, hè? Oh. Dus dan trekken ze zich een beetje terug om... Uh, oh, ze, ze zijn druk te... met het vermenigvuldigen nu. Oké, okay, ze, ze, ja. ze, ze, ze uh, bronzen niet op de Zandvoortsalaan. Dat, dat... Nee, dan oh, kan iedereen niet ze toch een... zien. Dat zou jij toch ook niet doen op de Zandvoortsalaan? Oh, ligt er of er wat heen. Heen. Ga je toch ook of een beetje een rustig bosje er uitzoeken? <laughs> Of in Heemstede op de bronstee weg. Ja, op de brons. Ja. Op de, bron, op de weg. ja. Nee, ik weet het niet of dat al begonnen is. Ik nee. heb geen idee. Want het gemeentebestuur heeft officieel besloten om, ik geloof, 1200 of zo. Hè? 2400. 2400. Uh, ja. En, ja. en um, een, een, uh, een, een Zandvoortse dorpsgenoot, ja. David Korper, die, die is, dat is helemaal uit gaan pluizen. En die is erachter gekomen, naar het schijnt, mogen ze helemaal niet afgeschoten worden, oh? wettelijk gezien. Oh. Juridisch. En gaat hij daar dus, ook nog werk van maken dan? Ik, ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat nu verder gaat. Ik heb dat op Facebook gelezen, hij heeft dat helemaal uitgezocht en uitgeplozen. En uh, daar is hij achter gekomen. Want nou, anders kijkt straks als en, het gedronken is naar dem en de put. He. Dan zijn die dieren wel dood. Ja, al doden, not, ja. Not, not, not, not, en het uh, schijnt als je sommige biologen mag geloven, dat uh, als je, als je zo'n grote populatie gaat afschieten, uh, dat je er alleen maar meer terugkrijgt. Want ze gaan zich dan veel meer manifesteren en zorgen voor nageslacht. Oh. Als er ineens een hele grote kudde wegvalt. Dat is weer de natuur die dan het uh, allemaal ja, zelf als weer in richting ja. komt. Ja. Of zo. Ja. En, en dat terwijl na de berekeningen eigenlijk uh, uh, het gaat niet om ruimtegebrek, die, mm -hmm. die is er zat. Ja. Buiten dat uh, hebben ze voor de populatie van de herten uh, een, een, een grote brug gebouwd, moeten er, er nog twee komen, zodat de herten zich kunnen verspreiden over een grote natuurgebied. Dus ja, waarom je ze dan toch al zelf toch al afschieten... Doen. terwijl dat in, in ontwikkeling is, juist voor die herten... dat spreekt elkaar wel een beetje tegen. Dus niemand begrijpt het eigenlijk goed. Hm. Waarom? Waarom moeten ze afgeschoten worden? Alleen omdat er een paar clubjes uh, af en toe uitbreken... uit het gebied zetten dan hogere hekken neer. Ja, ik heb geen idee wat er hier allemaal speelt in de omgeving. Nee, Ten aanzien van uh, overlast van die dieren. Weet, ja. Ik weet het niet. Ik, ik ben één keer op de zand van de salaan, liepen ze voor me op de weg... Hm. Ja, nou ja, dat is al iets wat, wat al eigenlijk dan niet klopt. Nee, nou ja, goed, maar dat mag geen aanleiding zijn om die beesten... Nee. Ik bedoel, we weten allemaal dat je in een natuurgebied woont. Daar heb je ook voor gekozen. Dan moet je ook uh, rekening houden met dat het natuurgebied is. En dat daar dieren leven. En, uh, ja, dat zijn, je wordt wel eens vaker geconfronteerd... Uh, met egeltjes en dergelijke. Ja, dat komt in de natuur nou eenmaal voor. Daar kies je voor. Dan moet je ja, maar waarom een, uh... Uh, kiezen ze dan eigenlijk niet voor? Uh, om, uh, want ze zeggen van... Uh, de natuurlijke vijand is niet aanwezig... dat er een natuurlijke vijand weer uh, wordt uh, uitgezet, zeg maar. Ja. Zou dat dan weer de angst zijn uh, dat er weer... Uh, ja, van dat... die natuurlijke vijand... Uh, ja, maar ja, goed, weer. dat rijdt natuurlijk erg ver. Ik heb er geen verstand van. Ja. Dus daar zou ik geen, geen zinnig antwoord op, op durven ja. of kunnen geven... Uh. Nee, ik weet het ja. niet. Nou, ik we, weet het niet. Maar, maar. we moeten het er weer uit mensen, want ik ja. kijk op mijn klokje, klokje van gehoorzaamheid. Uh, gebied ons om. Uh... Afscheid van u te nemen, luisteraars. Dank u voor het luisteren, wat mij betreft. Dolly, wat heb je erin? Ja, doen? zeker bedankt voor het luisteren. En uh, mijn excuses voor, uh, voor het beetje het haperen... met mijn bewolking en mijn bevolking. Ik dacht dat ik er doorheen was. De eerste keer had ik daar vreselijk last van. Hè, dat de bevolking toe zou nemen <laughs> en zo. Maar... Ik, nou, dank, ik dank Onno voor, voor de lift. Ja, ik ook krijg. gedaan. En ook even mijn excuses dat mijn telefoon afging. <laughs> <laughs> Just a song before we go, luisteraars. Daar eindigen we mee. Allemaal een hele fijne maandag nog. Geniet van het mooie weer. Tot gauw. Doei.